Dooral al met het NOS-journaal. Iran heeft een vrachtschip gekaapt bij de Persische Golf. Mogelijk is de actie gericht tegen Israël. Want het schip is deelt in handen van een Israëlische zakenman. Een aantal landen vreest voor een Iraanse aanval in Israël. als wraak voor een recente luchtaanval op het Iraanse consulaat in Syrië. Daarbij kwamen zeven Iraanse militairen om het leven. En waarschijnlijk was Israël er verantwoordelijk voor. Of de inname van het schip beschouwd moet worden als Iraanse tegenactie, is niet duidelijk. Duitsland stuurt een derde Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet het land zich beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft al meerdere keren westerse leiders gevraagd om nieuwe luchtverdedigingssystemen. Zanger Joost Klein voelt zich niet geroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël volgende maand. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers had Klein daarom gevraagd vanwege de oorlog in Gaza... Maar het is volgens de zanger een te groot dilemma om op hem af te schuiven. De Turkse justitie heeft 13 mensen aangehouden na het ongeluk met een kabelbaan in Antalya. Gisteren viel een van de palen waarna mensen uit een cabine vielen. Eén man kwam om en er waren 17 gewonden. De oorzaak van het ongeluk zou achterstallig onderhoud zijn. De arrestanten zijn medewerkers van de exploitant en van het onderhoudsbedrijf. De Nederlander Rudy Dekkers, die twee van de 9-11 terroristen vliegles gaf, is overleden. Hij had in Florida twee vliegscholen, waar hij in de zomer van 2001 de twee les gaf. Ze vlogen een paar maanden later twee gekaapte passagiersvliegtuigen in de torens van het WTC in New York. Dekkers overleed op de Filipijnen aan hartfalen. hij was 67. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat mot regenen... Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een vaak matige westenwind wordt het niet warmer dan 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu, entertainment for you. Toen ik jou zag, zag ik al de pret in jouw ogen. Dat is niet gelogen.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 Zo, dat was hier dan Martijn van der Broek in deze avond. En welkom bij het tweede uur van Entertainer View. Mijn naam is Frit Heij. Ik zou zeggen een hele goede avond. En als je zit eten, eet smakelijk. Je hoort ze ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. hier. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. Geen nacht met jou, dat smaakt naar Kom dan met mij, Colinda. Toen zeg nu ja, Colinda. Ik wou het alle dagen dat jij hiervan had laten. Kom, wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met me mee? Naar de parelwitte stranden aan de Nederlandse zee. De beste Hollandse, Hollandse hits. hits! Uit de Entertainment For You, dagstop 5. <middels>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 ...nummer 1 uit de entertainer voor van 5... ...van uh, deze maand. Brian Voet en uh, alles. Jij bent alles... ...voor mij... Zij zeggen, blijf lekker bij 106.9. ...en dat allemaal hier vanaf de tolweg 10A... ...en uh, wij gaan verder met Peter Beense. Hallo, ik ben Peter Beense. Ik voel me heerlijk.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 Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk, een gulle lach, een mooi gebaar. Biertjes happen, het tappen, ik lig constant in een deuk. Op het randje, maar oprecht, oh nee, we menen het iets slecht. Zo'n zonnig humeur, geeft het leven veel meer kleur. Gewoon weg, gezelligheid, naar buiten uit die scheur.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 Grappie, drink me sappie. is genieten werkelijk waar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Een gelap het mooiste paar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Dat was hier dan, Peter Beens. En ik voel me heerlijk. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment. Voor jullie de klokjes van 7 uur. En we gaan nog één plaatje draaien. En daarna gaan we naar Maarten Segers... En uh, ja, die gaan we eventjes bellen vanwege zijn nieuwe single, succes met je geweten. Dus uh, ja, eerst Henk Dame. En hoe zit het nou met ons? Ik ben zo bang dat er de sleur in komt. Dat alle vuur dan weer verdwijnt. Als dat zo is, gaan we maar bij. Waar je dan Henk Damen en hoe zit het nou met ons en aan de telefoon? Hebben we Maarten Segers. Maarten, een hele goede avond. Maarten? Maarten? Oh, Maarten is weg. Nou, gaan we het nog een keer proberen. Eh. Eh. Ja. ja, Ja, de telefoon laat ons in de steek. of? Oh, ja. Dat is Maarten weer. Hey, een hele goede avond. Ja, goede avond. Ja, je was eventjes weg. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben er nog steeds. Oh, oké. Okay. Nou ja. Hé hey. hey Maarten, jij zit op een, uh, een plek dat je zegt van... Nou, daar ben ik een beetje jaloers op. <laughs> ja, nou, ik, dat wil niet jaloers op zijn. We dus hebben een weekje vakantie op het mooie Griekenland gekregen. Dus uh, het is hier een uur te later als in Nederland. Dus ik zat al een uur geleden klaar, maar ik... Uh, Oh, oké, ja, dat is natuurlijk het verschil van tijd, ja. Ja, we zijn er, hè. Ah ja, geen idee, eh, kan altijd gebeuren. Geen probleem, toch? Hé, maar uh, ja, we bellen jou uh, natuurlijk vanwege jouw uh, jou single. Succes met je geweten. En uh, ja, vertel eens over de single, want zo uh, de, de, de titel, uh, is het de ervaring, is het... Uh, en na die ervaring, ja, in het verleden wel natuurlijk, gelukkig niet, allemaal niet meer. Er wordt hier natuurlijk wel nagedacht, succes met je werk. Eh, natuurlijk iedereen nog wel een keer iets, iets meegemaakt in het leven. Ja. Uh, wat, wat niet leuk is en wat uh, onrecht is. Want degene die jou het aan die moet dan natuurlijk al mee naar leven. Ja, inderdaad. Dus die, uh, die, de, dat probleem ligt dan bij de ander, niet bij, je, niet bij jezelf. Nee. Nou ja, gelukkig niet, laten we het zo zeggen. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Dus, uh, en die jongens van de studio Robots en, en, en van de hebben we weer. Uh, ik vind het zelf een hele mooie productie van de maand. Ik ben het heel blij. Ja, het is, het is een heerlijk nummer. Ik heb hem al verschillende malen mogen draaien natuurlijk. Goed in te horen. Ja, dus uh, nee, hij legt uh, leg goed in het gehoord. Dus... Uh, ja. ja, het is echt een laatste Het is niet echt een feestnummer. Nee, nee, het zit een beetje tussenin. Ja, en, en ja, dat, dat was wel een beetje het doel wat ik uh, had moeten de willen zien. Dat de eerste kleur kleuren was, uh, vorig jaar april, 14 april, de eerste keer uitgekomen. Ja. Uh, dat was natuurlijk dus wel een beetje een tempo nummer. Uh, ja, vannacht kwam in september voor het jaar. Ja, dat was ook wel een, ja, een medijna, zeg maar. bleef het blijft lekker hangen. Uh, ja. En toen zei ik zo ik eigenlijk meer een meer soort van palletachtig daar ja, Dat Nederland, ja een beetje pop poppy uh, niet ja, en dan had ik dit gewoon gemaakt. Dus ik, ja, ja, ik, ben, ik ben er weer content mee. Ja, ik zeg het, het is, het is een heerlijk nummer. En ja, nou ja. Ik hoop dat je in ieder geval nog uh, uh, ja eigenlijk meer van dit soort nummers uitgebrengen Ja, nou ja, goed, ik ben wel bezig met, uh, met een uh, producer in Nederland. kijken van oké, welke richting gaan we uit? Ehm... Um, dit is, wel, dit, is wel, dit, dit is wel, heel dichtbij het gegeven dat ik lekker van kan gezien hoor. Okay. Dus uh, dat er ongetwijfeld nog een beetje van dit soort uh, nummers uit gaan komen, dat ben ik van getuigd. Maar ja goed, uh, wil je een beetje mee gaan doen in het uh, Nederlandse uh, circuit, dan wil je toch een beetje aan het tempo nummer moeten komen. Dus ook daar kijk ik naar. Yeah. Uh, maar ik wil geen koppel uitleggen, ik wil geen een beetje uitleggen wat alles. het dus moet wel nieuw zijn, het moet 6 zijn. Ja, ja. Dus uh, ja, dat is, even, dat is even zoeken. Dat is even zoeken, maar die zijn op de goede weg. Zeg maar. Ja, nou ja, zeg het, de, de, dit is in ieder geval de, de genre dat ik zeg: van ja, dat uh, staat op je lijf geschreven. En, en uh, ja, natuurlijk ja. moet je uh, niet alleen maar dit soort nummers maken, want dan uh, wordt het ook saai. Ja, maar dat, uh, een beetje, een, een beetje afwisseling in, in het genre is natuurlijk ja, ja. Hey, Wat zing jij ook in Engels, uh, Maarten? Ja, als ik uh, opgreep dan vind ik ook liedjes, uh, Engelse liedjes en Duitse liedjes. Ik wil een tegen tegen Duitse grens aan, ik ja. zing nog in Duits. Oké. Okay. En uh, nou ja, ik ben begonnen met een bandje van de van Cliff Richard en Elvis Presley. Ja. Uh, en, en dat neem ik nog steeds mee. dus Het is wel heel grappig om te zien dat je ook uh, jongeren, jongelaar, ook meekrijgt met, met een lied van Elvis. Of van Cliff Richard, mensen kennen het me toch. Dus het is wel heel herkenbaar allemaal. Hè? Ja, ja, maar de ja, dus, ja, nummer, nummers van Elvis ja, gewoon, uh, natuurlijk. Dat doen we ook. Ja, nummers van Elvis is natuurlijk uh, puur een rol. En dat, uh, ja, ja, ja. dat, dat, dat spreekt, uh, spreekt de jongeren aan, natuurlijk. Absoluut. Ja, en uh, ja. Dus, dus ook vandaag de dag uh, gaat, gaan die nummers er ook nog mee? Nou ja, het is natuurlijk dus een hele rege tijd. En alles komt natuurlijk een beetje terug. In de jaren 70, 80, 90, normaal 2000. Ja, alles, alles komt terug. En uh, ja, nou, ik, vind, ik, vind, ik, vind het, ik vind het heerlijk. En het mag ook niet vergeten worden. Nou ja, ik, ik, ik, ik ben er niet trouwend om dat terugkom, laat <laughs> nee, nee. ja, ze zo maar zeggen. Nee, maar toen waren we nog echt, toen te zat je een computer aan en met de energie. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik zeg altijd, uh, ja, weet je, het is, uh, uh, het was toen niet beter, anders. En uh, ja. Ja, anders, ja, we, we moeten het uh, doen zoals het, uh, ja, als het nu komt. We doen er niks aan, hè? het is nee. de tijd veranderd en, uh, en we moeten met z'n allen meegaan. Dus dat is natuurlijk wel lekker als je nog wel uh, de muziek van vroeger wel kunt zingen en spelen. En dat je daar uh, ja, dat je wel uh, mensen meekrijgt, dat is natuurlijk wel lekker. Ja, nou, in ieder geval, uh, het wordt nog uitgebracht. Uh, de originele nummers uh, worden nog steeds uitgebracht. Ja. En, uh, uh, ja. en, en naarmate uh, hoe vaak dat ze gecoverd worden, uh, ja, worden ze gewoon niet vergeten. Laten we het zo zeggen. Ja, nee, absoluut. Dus uh, gewoon lekker met z'n allen door blijven gaan, hè? Ja, toch? Hey, en uh, nee, wat, wat, wat, wat ga jij nog uitbrengen dit jaar? Uh, wanneer? Nou, ik denk dat het na de vakantie wordt. Als ik hoor dat allemaal dit jaar nog allemaal uitgekomen wordt, de vakantie... dan, uh, ja, dan is het weinig zin om dan nog uh, als redelijk als nieuw artiest op te komen. Ja. Ik, ik tel het netjes open naar de, de zomer... Um, na de, zomer, na de zomer ga je weer een keer aan de slag en dan. Uh... Ja, dan, uh, dan komt er weer uh, iets uit. Dus uh, ik heb uh, een paar optreden staan nog uh, komende weken. Ja. En dat... dus ook daar ging het lekker aan. Dus, dus, ja. dus, dus even, even pas te plaatsen en dan uh, na de zomer gaan we weer kijken wat, uh, wat er mogelijk is en wat gaat er gaat komen. Ja, dus we verwachten dan in september, oktober weer een, een ander nummer uit te brengen. Juist, ja. Mooi ah, okay. mooie tijd tussen, en dan kunnen we kunnen wel. Ja. Oké, okay, dan... Uh, waar kunnen mensen jou volgen, Maarten? Nou ja, ik sta natuurlijk gewoon op Facebook en Instagram, MaartenSegers. Uh, ik heb een eigen website, MaartenSegers.nl En als ze daar ook kijken, dan kunnen ze mij uh, volgen. Ja. En het zal natuurlijk fantastisch zijn als mensen mij op Spotify gaan volgen... ...en mij liedjes in de playlist gaan zetten. Ja, want ze uh, YouTube ook, hè? Ja, natuurlijk. YouTube staat op videoclip. ja. En uh, ja, Spotify, dat is natuurlijk um, het grootste platform, zeg maar. Daar ben ik te vinden, Zodat mensen mij gaan volgen, dan blijven op het hoogte van wat komen gaat. En, uh, nieuwe, de nieuwe berichten rondom uh, mijn naam, zeg maar. Ja, en de toktik? Tiktik? Tok? Ja, daar doe ik niet veel, veel mee op dit moment. Nee, oké. Ja, okay. dus een beetje... Ja, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik kan nooit zo goed plaatsen, ik ben niet goed in social media, dus uh, ik moet ook allemaal maar een beetje uitzoeken en uitvogelen, maar ja. uh, dat komt wellicht uh, wel weer, ja. Uh, het beste is gewoon te gaan naar uh, of Facebook of MaartenSegers.nl? Uh, ja, Instagram, Facebook, Spotify, dat zijn eigenlijk uh, drie uh, punten waar mensen mij kunnen terugvinden. Ah, oké. Okay. Hé hey Maarten, dan ga ik je niet langer ophouden, dan uh, zou ik zeggen geniet nog even uh, van je vakantie. Helemaal goed, dankjewel. En als jij hem, uh, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem inzitten. Helemaal goed. Nou, lieve luisteraars, mijn naam is Maarten Cegels, en ik en jullie zijn nu luisteren naar de hele single. Succes, met je weten. Hey, dankjewel, Maarten. Hé, hey, graag gedaan. En, uh, en graag dat, uh, tot de volgende single. Jazeker. Hey. Oké, okay, hoi, hoi. Hé, hey, bedankt. Hoi, hoi. Dat je van weg als ik vraag waar je was Dacht je nou echt Dat ik niets zou zien Steeds overwerken Maar toch niet verdien Hoe kan dit nou Waarom ga je op zoek Als je het ZANG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 Als dan Maarten Segers en succes met je geweten. Ja, heerlijk. nummer. We gaan even nog een nummer doen van Jannes. Een paradijs op aarde. En daarna gaan we naar de, drie op de rij van Fred Heij. Dus ik zou zeg maar zeggen, blijf er lekker bij. En Entertainment voor u tot de klok van 7 uur. We krijgen nog de verzoekparalen natuurlijk. En zometeen dus de driehooprij van Fred Heij. Aan dat moment, jij streelde mijn gevoel, wat ik zo lang niet had gekend. Ik had weer een levensdoel, een engel heeft mij droge geholpen. Oh mia. Komt tot een eeuwigheid. Jouw huis is als een mooi paleis. Jouw wil ik nooit meer kwijt. En jij hebt geloof in mij. En die loopt zoals tijd Daarom zing ik dit lied voor jou. Geen bod is mij te veel. Zeg je kon van dat was in een paradijs op aarde. Jannes, ja, heerlijk nummer. En een mooie videoclip natuurlijk. Maar die moet je dan maar even gaan bezichtigen op YouTube. Hé, hey, um, ja, we gaan gewoon lekker naar de drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. De drie op een rij van Fred Heij. Gating on, I'm moving on. And from now, address unknown. I should be difficult. De driehoekerij van Fred Heij. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, That there's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 De drie op een rij van Fred Heij. Zo, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En we gaan weer lekker terug naar het Nederlandstalige. Zo, dat doen we met William Jans. <lacht> Hij Milonga? U luistert naar Entertainment for You.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 Dit is uh, Mr. Cowboy. De wil ik ja, straks is... Hopla die, There's a barrel in the marketplace. Molly is a singer in the band. This one's sister, to Molly, girl. I like girl face and Molly sees his ass. She's taking him by hand. Oh bloody, oh bloody, life goes on, yeah. La la la la, life goes on. Oh bloody, oh bloody, life goes on. Is lekker. Zeker, Mr. Calwey was dat in uh, ja, oeh, dat is lekker. Ja. Dit like is uh, lekker nummer van de uh, ja, alweer de uh, enige tijd geleden. Ava Max en zo uh, so am I. So amo, zo am mooi, zo my. Can you hear the whispers all across the room? You feel haar eyes all over you like cheap perfume. Beautiful but misunderstood So I Ja, geweldige heer was dat toen. Hé, hey, lekker hoor. Ja, volgens mij uh, ze is ze eventjes weg geweest, maar uh, ze is weer terug. En uh, volgens mij met een nieuwe single en een nieuwe album wat eraan gekomen. In ieder geval, van alles en nog wat. We gaan eventjes naar de verzoekjes toe. En dat is afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. Die vraagt een plaatje voor iedereen die zit te luisteren. Die vroeg heb ik niet, uh, momenteel niet bij me. En uh, ja, helaas, maar ik heb wel een andere genomen. René Riva en uh, lekker lekkere gouden ouwe. Selavie.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 Salavi ja, Aangevraagd door Miranda Voor iedereen die zit te luisteren En dan uh, heb ik nog één verzoekje En die wordt aangevraagd door Webje Rotterdam Die wilde graag een plaatje horen Voor iedereen die zit te luisteren Inclusief uh, voor mijn schoondochter En uh, iedereen uh, Ja Die Ja Daarbij daar, daar, daar hoort Ja he. Ik heb genomen Chris En dat was hij, tevens het Kijk laatste verzoekje Kijk me aan En zeg mij Het is voorbij Man zie jij niet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 Je als je gaat, als je gaat zonder te zeggen wat je voelt, het heeft geen zin. stevens het laatste verzoekje, Chris en als je gaat aangevraagd door uh, Wippie Rotterdam ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en geniet van deze zonnige dag nog een goed, heel goed weekend en uh, ja graag tot volgende week en natuurlijk ook de bloemencorso hier uh, al ja, in het noorden van Holland ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren nogmaals en uh, graag uh, tot volgende week en uh, denk een beetje aan elkaar en om elkaar